Ja. ...ja, als de angst dan al tussendoor praat... ...dan kan ik zeggen, Dus ik stop... Dus ik heb hem altijd in de hand... ...ik heb hem altijd in de hand... Oh, oh, oh. Ja, maar, maar. <laughs> ...het ging gelijk... ...ja, ja, ja... ...goed, lieve mensen... ...het is toch wel weer prettig hè, ...tot het nieuwe maand, dus vindt hij ook niet... Dat zei je Eva ook dat ik wat even zei. Oké. Okay. Nou, lieve mensen. thema voor vanavond. De koning van Babel zal zeker komen. En dat klinkt niet leuk. Als het volk van God, want dat is er nog steeds. Het is nog steeds Gods eigen volk. Wat gekomen is uit Abraham, Isaac en Jacob. He? Hij verwerpt zijn volk ook niet. En het wonderlijke is dat wij als heidenen ook nog geënt zijn op diezelfde stam, ook als een takje ertussenin mogen staan, dat we ons deel mogen weten door Yeshua heen, verbonden aan Israël, verbonden aan de stam, verbonden aan de wortels, Abraham, Isaac en Jacob, en onze, ons vocht halen uit dezelfde grond. We worden uit dezelfde wortel worden we gevoed. God heeft ons lief. Amen. Nou, hij heeft gezegd tegen zijn volk, Israël, de koning van Babel, die zal zeker komen door de mond van de profeet. En dat klonk niet leuk voor Israël. Maar het volk was al zo intens goddeloos geworden, de tien stammen, die bestonden daar niet eens meer. Die waren al verjaagd over de hele wereld. Als je dit tegen het volk van Juda predikt. Dus die tien stammen, die waren al verstrooid. De koning van Babel zal zeker komen, ook voor jullie. Judeërs. Judea en de deelte van Benjamin. Er staat namelijk in Jeremia 36 vers 1 In het vierde jaar van Jojakim, hij is koning van Juda, dus de twee stammen, kwam dit woord van Yahweh tot Jeremia. God heeft altijd door zijn profeten heen tot het volk gesproken. Was dat een goed teken als de profeten langskwamen? Nee. Echt niet waar. Hm. Maar in het vierde jaar van Joachim, de koning van Judah, kwam wel het woord van Yahweh tot Jeremia. En Jeremia is een erkende profeet. Je wordt ook niet zomaar erkend als profeet. Want als je dingen zegt die niet uitkomen, dan ben je dus een leugenprofeet. En wist je wat ze deden met een de leugenprofeet steen. namens Torah? Steen. Steen. Echt waar? De greep is als steen om te gooien. Dus als je al denkt, ik heb een woord van de Heer, dan bedacht je je nogal drie keer. Zal ik het nou zeggen tegen het volk of niet? Anders word ik gestenigd. Het was een gevoelig beroep. De profeet zijn in het koninkrijk van Israël. En ook al had je een woord van de Heer, gooiden ze je nog dood met stenen. Want Yeshua die heeft gezegd, wie van de profeten hebben jullie vaderen niet vermoord? Dan moesten ze nog nadenken, oh, wie van de profeten hebben dan onze... Zo, dan gingen ze tellen. Dus, nou, er zijn er toch wel heel wat vermoord. Profeten uit hun eigen volk, die kwamen vertellen, bekeer je van je goddeloze handelwijze en keer terug tot Torah. We maken dezelfde ervaren als we dat binnen ons christelijke wereld doen. Dan zeggen we, gaan nou we terug naar het Torah, dan zoek ons al naar stenen om jou, die zo wettisch is, zeggen ze dan, te stenigen. Een beetje raar is dat, maar goed, mensen hebben geen beter inzicht, dus we zullen het heel voorzichtig blijven doen. Dat woord, dat kwam van Yahweh tot Jeremia. Dan dus zegt hij in vers 2, neem een boekrol en schrijf daarop. Neem een boekrol, Jeremia, en schrijf daarop al de woorden die ik tot u over Israël, Juda en alle volkeren gesproken heb. Juda, Israël en de volkeren die daaromheen liggen. Zedert de dag dat ik u gesproken heb. Zedert de tijd van Josia tot op heden. Dus hij gaat dan niet eens zo ver terug, tot koning Josia. Hij gaat niet eens zo ver terug. Hij zei, maar al die woorden die ik nou gesproken heb in die periode, schrijft hij nou in een boek. En dat is belangrijk als de profeet zegt: gaat hij dit nou eens opschrijven? Profeeten zelf schrijven niet, dus hij moest natuurlijk een knecht hebben die dat voor hem deed hoe heette die. En dan, als hij dat nou gezegd heeft, sedert de tijd van Jozua tot op heden. Misschien, zegt hij, zal het huis van Juda luisteren. Dus echt schma gaan doen. Horen, luisteren. Luisteren wat God zegt en gaan doen. Want zij deden het dus niet. Zij luisterden niet. En wat ze hoorden van God, deden ze dus niet. Niks veranderd in de wereld, hè? Misschien zal het huis misschien luisteren naar al de rampspoed die ik hun denk aan te doen. Hier staat nog denk aan te doen. God overziet dat volk en hij legt de nood van zijn hart in het hart van de profeet. En de profeet vertaalt de woorden die hij in zijn hart voelt komen van zijn hemelse vader. En hij zegt naar nou de rampspoed die ik, dat is ja hun, denk aan te doen. Ik denk het ze aan te doen. En dan is het nog een keer positief, want hij denkt eraan om het hun aan te doen met een reden. Opdat zij zich bekeren. Dus hij doet het niet om ze te vernietigen. Het is als een vader die zijn kinderen kasteidt. Hij doet het om ze te corrigeren. Liefdevol is dat eigenlijk, hè? Opdat zij zich bekeren. En ieder van zijn boze weg. Boze weg, had het dan met de duivel te maken of niet? Nee hè? niks hè. Niks met de duivel te maken. Het heeft met ongehoorzaamheid te maken. Een boze weg is een weg van ongehoorzaamheid. Zo spreekt de Heer en jij doet het zo. Het gaat erom op dat de redegevende woord, ze zich bekeren in ieder van zijn boze weg. En ik, Abbejawee, hun ongerechtigheid en zonde vergeven. Dat is de doel van de Opdat. Opdat zij zich bekeren van hun boze weg. En ik hun ongerechtigheid en zonde vergeven. Dat is de wil van vader. Hij wil het gewoon. Bekeer je nou, dan kan ik je eindelijk je zonde vergeven. En we doen het maar niet. Dus, ah, Bekeer je nou toch, dan kan ik je zonde vergeven. Wij hebben het vaak veel, veel druk gezien. Van God die altijd boos was. Maar was niet boos. Hij wist alleen tot wij de weg naar de afgrond gingen. En hij zei, bekeer je nou voordat je in die afgrond stort. He? Toen riep Jeremia Baruch. Dat is de zoon van Neria. En Baruch schreef uit Jeremia's mond. Leuk geschreven, vindt u niet? Jeremia praat en wat hij hoort praten door het midden, zit hij gelijk op te schrijven. Dus wat de profeet Jeremia van God krijgt, zit Baruch, de schrijver, op te schrijver. Baruch schreef uit Jeremia's mond, wat schreef hij? Al de woorden die Yahweh tot hem, Jeremia, gesproken had... En hij schreef ze op een boekrol. Er zijn heel wat profeten geweest en het is jammer dat ze nodig waren, want ze kwamen altijd om te corrigeren vanuit een zondige levenswijze weer tot een Torah-getrouwe levenswijze. Dat was het doel. Wonderlijk dat wij dat in onze tijd ook hebben ervaren. Dat we zomaar uit een christelijke levenswijze uh, verder gelopen zijn en nu in een Torah-getrouwe levenswijze zijn. Ook al zijn we dan wel een beetje moeilijk te begrijpen voor een hoop mensen... ...maar het is toch voor ons een zegen dat we die weg hebben leren wandelen. Want de Bijbel heeft daar altijd naartoe terugverwezen. Hij schreef uit Jeremia's mond de woorden die Yahweh tot hem gesproken had op een boekrol. Daarop gaf Jeremia aan Baruch deze opdracht. Hij zegt, ik ben verhinderd Baruch... Ik kan niet in het huis van Yahweh komen. Dat was iets wat hem verhinderde. En hij moest naar het huis van Yahweh. Want in het huis van Yahweh, daar waren de priesters. En alles wat er rondomheen functioneert bij de tempel. Hij zegt, ga jij dus, Baruch, en lees van de rol die gij uit mijn mond hebt opgetekend. Dus wat je mij hebt horen zeggen, wat je opgeschreven hebt, gaat die rol nou brengen naar het huis van God. De woorden van Yahweh draagden ze voor ten aanhoren van het volk in het huis van Yahweh en op de vaste dag. Dus het was iets waar duidelijk een instructie aan zat. Wat moesten ze gaan doen in het huis van God, het volk moest het horen en op een vaste dag. Ook ten aanhoren van alle Judeërs. Hé, hey, dat is natuurlijk de stam van Juda, en daar hoorde ook Benjamin bij. Dus we gaan niet alleen maar naar de tempel, en om het daar te vertellen. Nee, we gaan ook het hele gebied door, van Juda en Benjamin, om het aan de judeërs te vertellen, die uit hun steden gekomen zijn. Gij moet ze voorlezen. Het leuke is, wij doen op Sabbat nooit anders dan met elkaar Torah voorlezen, en hardop zeggen, erover zingen, en dan gaat er nog iemand wat uitleggen, en dan gaan we er weer over zingen. We zingen en spreken met elkaar Torah. Naarmate dat we dat doen en voortgaan daarin dat te doen, worden we onderwezen in Torah. En we hebben een verlangen in ons hart om er ook naar te leven. Dat is de reden waarom ze zo blij zijn met elkaar. Elke keer zie ik jullie weer. We hebben dezelfde verlangens, anders zat je hier niet. Fijn dat je er bent. Misschien, zegt hij, daar komt dat woord misschien weer, dat is de tweede keer, hè. Misschien, zegt hij, zal zich hun smeekgebed uitstorten voor het aangezicht van Yahweh misschien zal hun smeekgebed uitstorten voor het aangezicht van Yahweh zullen zij zich bekeren en ieder van zijn boze weg want groot is de toren en de gramschap waarmee Yahweh dit volk gedreigd heeft zo komt de profeet want groot is de toren en de gramschap van Yahweh zegt hij en ik bedreig dit volk en hij bedreigt het niet alleen maar, hij zegt ook tot ze dadelijk naar Babel toe gaan. Die koning van Babel die zal zeker komen. Dat gaat hij dadelijk ook zeggen. Want hij zegt niet zomaar iets om ze bang te maken. Hij zegt ook wat er gebeuren gaat. Dat is het werk van de profeet. Baruch, de zoon van Neria handelde daarop geheel zoals de profeet Jeremia hem opgedragen had. En hij las uit het boek. De woorden van Yahweh in het huis van Yahweh voor. Dus hij was met de rolde naartoe gegaan. naar de priesters en de levieten. En de mensen die rondom het huis van God waren. En hij is begonnen. Mannen, broeders, luistert. Op een zeepkist. Tot ze goed konden zien. En hij kon het zeggen. En die mensen die zullen wel gedacht hebben. Wie is dat eigenlijk joh? Ja, dat is de Baruch joh. Baruch. Baruch is dat. Man. Die knecht van Jeremia. Ah, van die profeet. Ah, pff, die ook al. Hè? Het was natuurlijk niet echt koosje in Israël. Anders had je geen profeten nodig. Ze waren echt opstandig. En alleen die twee stammen die waren nog over. En tien van de twaalf waren al weggevoerd. Ze hadden een voorbeeld van hun broeders uit de tien stammen. Dat ze al weggevoerd waren. Ik denk dat iedereen erover gesproken heeft in dat twee stammenrijk. Zo zijn ze. Vanaf hier tot aan de Golanhoogte toe. Heel dat volk van die tien stammen is over de Jordaan getrokken. Naar Babel toe. Er zitten alleen nog wat uh, arme schaapherders. Meer was er niet. Maar ze gaan er zelf ook aan hoor. Die in het vijfde jaar van Joachim, dat is de zoon van Jozia, de koning van Juda. Dus het vijfde jaar van Job, in de negende maand. Welke maand is dat ook weer, de negende maand? Kijk, het antwoord staat hier bovenop: Kislev. Want we spreken in de maand Kislev over iets wat gebeurt in de maand Kislev. Dus in de negende maand, in het vijfde jaar van Jojakim, in de maand Kislev, had men een vaste voorjaar afgekondigd. Om niet te eten, niet te drinken, een vaste. Want ze zagen de problemen natuurlijk wel. Al het volk in Jeruzalem en al het volk dat uit de steden van Juda in Jeruzalem gekomen was. Dat is toch wel heftig, hè? Toen las Baruch uit het doek de woorden van Jeremia voor. ...in het huis van Yahweh... ...in het vertrek van Gemaja, ...ten aanhoren van... ...al het volk... ...al het volk... ...het betekent dat er aandacht is geweest... ...voor al het volk wat aanwezig was... ...en die hebben gedacht... Hey, ...wat heeft je te vertellen... ...want dat is de knecht van Jeremia... ...met een rol... ...het wekte belangstelling... ...nu hoorde Michaljahu... ...dat is de zoon van Gemaja. Al de woorden van Yahweh uit het boek. Hij daalde af naar het paleis van de koning. Naar het vertrek van de schrijver. En zie, daar waren al de vorsten gezeten. Dus de vorsten van Juda. Dat was niet één koning, maar dat waren verschillende vorsten. Die hun, hè, over bepaalde gebieden hun zeggenschap hadden. Dus de stad of vorsten. De schrijver Elisama was daar. Delia. El-Natan, Gemaya, Sit kyahu en de overige vorsten. Dus het was een belangrijke vergadering waar de leiders van het volk, van die twee stammen, bij elkaar waren. En Michaëhu deelde hun al de woorden mede die hij gehoord had toen Baruch uit het woord, uit het boek, las. Ja, ten aanwoord van heel het volk. Dat is de derde keer dat het gebeurt. Het is belangrijk te weten dat die mensen naar iets moeten gaan luisteren. Want Baruch die heeft namens Jeremia een boodschap te vermelden tot de leiders van het volk. Daarop zonden al de vorsten van Jehoudien naar Baruch met een boodschap. De rol waaruit gij ten aanhoren van het volk hebt voorgelezen... Neem die mee en kom hier. Aha. Wie stelt die vraag? Daarop zonden al de vorsten van Jehoedi. Dus al die vorsten waarover hij het had. Die zitten natuurlijk op hun kastelen, en op hun hoge huis en op hun plaatsen. Want dat is allemaal vorsten. Koningszonen. Of, hè. Die hebben dat natuurlijk gehoord wat er door die baroeg namens Jeremia verteld is. Dus al die vorsten... Die sturen dan de boodschap en die willen de rol waaruit gij ten aanhoren van het volk hebt voorgelezen. Neem die mee en kom hier. Dat is duidelijk. Een vingertje. Neem die mee, kom hier. Dat is heftig. Als de vorsten dat zeggen. Het gaat waarschijnlijk niet goed in de oren van die vorsten. Want die denken, wat loopt die te kwaken? Wat loopt die profeet te brallen onder het volk? het had het niet naar de zin toen nam Baruch de rol mee en die kwam tot de vorsten toen zeiden zij tot hem neem plaats en lees ze ons voor en Baruch las hun voor hij zit daar niet meer tussen vrienden hè? daar zitten dus de vorsten waar die over klaagde en waar die ook tegen had gezegd de vorst van Babel die komt ja, de koning van Babel, die zal zeker komen. Dat zat niet lekker. Ik denk dat dat het eerste is waar ze hem over aanspreken. Wat heb die man lopen brallen daar zo? En waar heb die man tegen dat volk lopen zeggen? Kom eens hier, hier. Maar die las hun voor. Toen zij nu al de woorden gehoord hadden, uitten zij onder elkaar hun vrees en zeiden... Stellig moeten wij al deze woorden aan de koning overbrengen. Die vorsten die allemaal onder de heerschappij van die koning leefden... die hadden aan die woorden wel begrepen... ja, dit, dit moet toch wel naar de koning. Zij waren natuurlijk wel ondergeschikten van die koning. Maar ze begrepen heel goed vanuit de profeet zijn woorden... zo, dit kunnen we niet over ons heen laten gaan. Dit moeten we naar de koning brengen. He, stellig, zegt hij. Moeten we deze woorden aan de koning overbrengen? En zij vroegen dus Baruch, vertel ons toch, want ze wilden wel wat zekerheid hebben. Hoe heb je deze woorden opgeschreven? Hij, dat is Jeremia, zei tot mijn mondeling al deze woorden. En terwijl ik ze met inkt in het boek schreef. Ja, dat weten ze natuurlijk ook allemaal wel. Maar ja, Jeremia is de profeet, is de erkende profeet. En Baruch is de secretaris. Nou, zegt hij, Jeremia sprak en wat ik hoorde heb ik geschreven. Het is zo simpel, lieve mensen, dat daar die mannen nog over moeten vragen. Daarop zeiden de vorsten, en dat is goed om te horen, tegen Baruch. Baruch, ga nou heen en ga je verbergen. Want toen hij die woorden had gesproken, snapte die vorsten wel dat die koning die zou uit zijn dak schieten. Die zou gelijk zeggen, gaat die gozer halen. Wat haalt hij in zijn hersens om zo tegen mij te profiteren. Die had gelijk het cachot ingegaan op water en brood als hij geluk had. Maar de vorsten die zeggen dan tegen Baruch, ga nou heen, alsjeblieft, we bergen je. Gij en ook Jeremia, want je hebt van hem de boodschap gehoord. En laat niemand weten waar je bent. Goed hè, als al die vorsten met je meegaan, maar ze allemaal een poepje in de broek doen vanwege die koning. Want met één woord van de koning en je was het natuurlijk uh, gevierendeeld. Toen gingen zij naar de koning in de hof. En nadat zij de rol hadden weggelegd in het vertrek van de schrijver Elisama. En zij verhaalde al deze woorden ten aanhoren van de koning. Dus ze hebben zelfs die rol hebben ze weggelegd. En ze hebben met hun eigen woorden het verhaald. Ze hebben het dus in een verhaal verteld aan de koning. Zij verhaalde de woorden ten aanhoren van de koning. Maar ja, toen de koning dat verhaal hoorde, dan denkt hij ook bij zich: Ja, kan wel, jullie kunnen wel het vertellen. Maar ik wil wel weten of die profeet het echt gesproken heeft. He, zo scherp was hij wel. De koning zond erop Jehoedi om de rol te halen. En deze haalde haar uit het vertrek van de schrijver Elisama. En Jehoedi las haar voor ten aanhoren van de koning en al de vorsten die rondom de koning stonden. Die koning zal wel gaan reageren en die vorsten zullen wel gedacht hebben, zo, ik ben wel benieuwd hoe die gaat reageren, want wij zijn wel de vorsten van de koning. Als die koning anders reageert als dat die vorsten snappen, dan zou er natuurlijk ook opstand zijn. Ik denk dat het een gevoelig moment is wat er komt. Ze staan rondom de koning. De koning nu was gezeten in zijn winterpaleis in de negende maand. Haha, dat heb je nog een keer, hè? Kislev. En het vuurbekken brandde ervoor zich. Wat heb je te vertellen? Laat het mislezen wat die profeet heeft geschreven. Telkens als Jehudi drie of vier kolommen gelezen had, sneed de koning ze met een schrijversmes af. Dus hij heeft gelezen, het is een rol... Eén kolom, twee kolom, drie kolom, vier. Oh, zegt de koning. Pak hij zijn mesje. Zo, ijzig, langzaam, weet je wel. En hij pakt het stukje op. Hij zegt, kijk zo. Ik ga verder. Oké. Okay. De volgende vier kolommen. Hè? De koning sneed met een schrijversmes af. Wierp ze in het vuur, dat in dat bekken was totdat de hele rol verteerd was in het vuur dat in dat bekken was. Dus heel die rol is afgerold geworden, afgesneden... en dat heeft mijn vuurtje, dat heeft maar gebrand. En ze hebben maar gesneden. Ik denk dat hij een hoop lol had in zijn hart. Want hij stond natuurlijk hoog verheven boven die profeten. Ik denk wel dat hij gelachen heeft. Ach, ach, ach, zit hij nog. No, no, no, kom hier. <middah> Gaat hier naar nou, volgende, kom op broeg. Anders kan je het niet voorstellen. Zo was de stemming. En zo was het aanzien van de profeet... Een en wat hij te vertellen had namens God. Ach, je houdt erop. Wie is God? Wie is God? Heb je hem ooit gezien? Nee, niet gezien. Maar hij spreekt wel tot mijn hart. Nou. Zij verschrokken niet. En scheurden hun klederen niet. De koning, nog een van zijn dienaren. Die al deze woorden hoorde. Dus ook de koning, die het van zijn vorsten hoorde. Had geen spijt, geen berouw in zijn hart. Dus eigenlijk vanaf zijn vorsten tot aan de koning toe, het hele korps, diplomatiek, he, zat eigenlijk fout. Ofschoon zelfs Elnathan en Delaya en Gemaria er bij de koning op aandrongen de rol niet te verbranden, luisterde de koning niet naar hen. Het is alleen maar vanuit de koning nul. En van de profeet, hij stond maar, alsjeblieft koning, luister nou, bekeer je, laat het volk zich bekeren, want God die gaat iets over ons brengen. Oh, verschrikkelijk. De koning van Babel, koning, die zal echt komen. En ik denk dat die koning behoorlijk uh, zuur werd van binnen, over al die woorden die hij hoorde. Die had het niet meer. Daarop gebood de koning, de prins Jarachmeel en Seraja om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia maar gevangen te nemen. Maar Yahweh hield hen verborgen. Zo, puntje bepaald je komt, dan beschermt de eerste profeten. Het kan zelfs zijn dat de profeet midden door de straat loopt en niemand ziet hem. Toen kwam het woord van Yahweh tot Jeremia. Nadat de koning de rol met de woorden die Baruch had opgetekend uit de mond van Jeremia, verbrand had. Aldus kwamen de woorden. Neem weer een andere rol en schrijf daarop al de vorige woorden die op de eerste rol stonden, welke Jojakim verbrand heeft. Dat is goed, een rol is zat, zat. En zeg aangaande Jojakim... Zo zegt Yahweh, gij hebt deze rol verbrand en gezegd, waarom heb gij daarin geschreven, de koning van Babel zal zeker komen en dit land verwoesten en er mens en dier uitroeien met een vraagteken. Het is echt niet zachtjes gezegd, ze waren boos op die woorden. Hoe haalt die profeet het in zijn hoofd om dat te zeggen? Waarom heb je dat geschreven? Hoe haal ik het in je hoofd? De koning van Babel zal zeker komen. Je bent niet goed bij je hoofd. Hij zal dit land verwoesten. En mens en dier uitroeien. Ik denk dat die Baruch en Jeremia eigenlijk al dachten. Zo, nou dit gaat helemaal verkeerd. Oei, dat is... Uh, hè? Maar goed, zijn profeten. Nou, daarom. Daarom zegt Yahweh aangaande de hij zal niemand hebben die op de troon van David is gezeten. Ja, dat is niet alles. Zijn lijk zal neergeworpen liggen in de hitte van de dag en in de koude van de nacht. Zo, gaat er mij aan staan. Zeg dat nou maar eens rechtuit als profeet. Zo spreekt de Heer. Kunt u het zich voorstellen? Maar toch is dat heftig. Profeten zijn echte mannen. Ik zal aan hem... Zijn nakomelingen en zijn dienaren hun ongerechtigheid bezoeken. Let op mensen, wat hij nou zegt van de koning en zijn dienaren, dat zegt hij van ons eigenlijk allemaal. Hè? Want God laat zonden die we doen nooit zomaar voorbij gaan. Want dat kan hij niet, omdat hij ooit een woord gesproken heeft tot hij zal oordelen. Dat doet hij op het moment als we de goddeloosheid betrachten dan zijn we op hetzelfde moment al door het woord van de Heer, door zijn vloek geraakt. Dus we worden niet pas vervloekt over, weet ik wel hoe lange tijd. Zodra we de zonde doen en spreken, is de vloek van God op de zondaar. Daarom kunnen wij er ook niet mee leven. Wij kunnen ook niet makkelijk roddelen en kwaad spreken. Denk ik, oh ja, dat gaat helemaal niet goed. Vader, vergeef me, dit wil ik niet. Oké, okay, zegt vader, verzoend, gaat het herstellen. Ik zal aan hem en zijn nakomelingen, zijn dienaren, hun ongerechtigheid bezoeken, zegt hij. Ik zal over hen en de inwoners van Jeruzalem en de mannen van Juda al de rampspoed brengen waarvan ik tot hen gesproken heb. Zonder dat zij gehoor hebben gegeven. Kunt u de eerste vervloeking al herinneren die God gaf? na Sinei, Deuteronomiem 28... Hij heeft daar vijftien zegeningen uitgesproken en daarna geloof ik dertig vervloekingen. Vervloekt zal hij zijn die. Vervloekt zal hij zijn die. Dat. En zo geeft hij zijn vervloekingen weer. Het volk wist in welk verbond ze leefden. Wij weten dat ook. Wij weten ook welke daden God vervloekt. Waar hij zijn vloek over uitspreekt. Daarom liegen wij ook niet meer makkelijk en stelen we niet meer makkelijk. Want we weten dat als we ons handen uitsteken, dan ligt de vloek van God tot op onze hand. Dan hebben we nog geluk dat er niet gelijk Melaas wordt. Anders zou iedereen zeggen, joh, heb je hier een jat? Maar in Israël heb ik wel van begrepen dat Melaatse mensen, dat werd verwacht dat ze een dermate goddeloosheid hadden bedreven, tot ze het staande Melaas werden. Hoe was het ook weer met de, met de zus van Mozes? Toen ze opstond tegen Mozes... Mozes zegt A en die zus die zegt B, Flats, Melaas. Kun je u nog herinneren? Ze was in één keer helemaal wit. Dan moest Mozes nog voor de bidden, Heere God, maak ze toch weer rein? En de Heere die deed dat. Maar hij toont wel aan, hij kan dat kwaad spreken naar zijn dienstknechten niet verdragen. Dus als een profeet spreekt, zo spreekt de Heer. Let dan goed op wat hij spreekt. Of het ook in overeenstemming is met andere woorden van de Heer. Want hij zal nooit de Heer tegenspreken. Als ze tegen je zeggen: gedenk de zondag, dat gij die heiligt en verlaat de sabbat. dan moet je hem eigenlijk al gelijk vertellen wat de Heer over hem denkt. Ik zal hem mensen zijn nakomelingen, de dienaren hun ongerechtigheid bezoeken. Dat moet je goed onthouden, lieve mensen. Ik zal over hen en de inwoners van Jeruzalem, de mannen van Juda. al de rampspoed brengen waarvan ik tot hen gesproken heb, zonder dat zij gehoor hebben gegeven. Gehoor, hoor, sma. Zonder dat ze gehoor hebben gegeven. Zonder dat ze het gedaan hebben. Je krijgt geboden van God om het te doen. Jeremia nam een andere rol. Hij gaf die aan de schrijver Baruch. En deze schreef daarop uit de mond van Jeremia... ...al de woorden uit het boek dat Jojekim in het vuur verbrand had. Nou, dat kan nog jaren doorgaan zo. En die koning gooit het weer in het vuur. En Jeremia die schrijft weer een boek. En die brengt het weer aan de koning. Die gooit het weer in het vuur. Maar ik denk dat dit genoeg was. Het was duidelijk. Als je voor de tweede keer de rol krijgt aangeleverd en je verbrandt het, dan heb je eigenlijk je oordeel heb je gebracht. Er is een uitspraak geloof ik in Job, dat de heren waarschuwt tweemaal en hij waarschuwt driemaal. Dat is maar weinig, vindt hij ook niet? We hebben wel meerdere keren nodig. Maar in de Bijbel staat of tweemaal of driemaal. Daarbij staat het getuigenis van God vast naar u en naar mij toe. Nog veel van dergelijke woorden werden daaraan toegevoegd. Aan dat woorden die gesproken werden tegen die koning. Broeder en zuster, ik heb hem bij boven gezegd. De koning van Babel is gekomen. Want ze hebben zich niet bekeerd. Die koning van Babel die kwam, precies zoals de profeet zei. Mijn God, komt de koning van Babel helemaal hier naartoe. Heeft die profeet toch gelijk. Maar bekeren heb geen zin. Dat is een massa volk wat er overheen komt. En die grepen alles vast. En sleepten het mee. Met de rijkdommen van de tempel, van de, de koning, van het paleis. Toen ging Joachim, de koning van Juda, uit tot de koning van Babel. Inderdaad. Hij, zijn moeder, zijn dienaren, zijn vorsten en zijn hovelingen. Die hele kliek die daar bovenin stond. De koning van Babel nam hem gevangen in het achtste jaar van zijn regering. Hij voerde van daar weg al de schatten van het huis van Yahweh... En die van het koninklijk paleis. En van alles wat Salomo gemaakt had. in de tempel van Yahweh. haalde die het goud eraf. Precies zoals Yahweh het gesproken had. Ze plukten dat volle kaal. En ik wil afsluiten. met een uitspraak uit 2 Koningen 20, vers 20. En ik hoop dat je die tekst uit je hoofd leert. Het is zo verschrikkelijk een mooie tekst. Die moet je altijd onthouden. Luister! Met een T erachter. Hè? Dat is een gebiedend. Hè? Luistert, zeggen we dan. Om nadruk erop te leggen. Luistert naar mij, Juda. En inwoners van Jeruzalem. En bijwoners, zoals wij zijn. Geloof in Yahweh. Wie is Yahweh? Dat is uw God. En gij zult bevestigd worden. Vastgezet worden. Geloof in zijn profeten. En gij zult voorspoedig zijn. De Heer heeft u een hoopvolle toekomst toegezegd, werd er altijd gesproken. Maar er werd niet bijgezegd dat ze gewoon in gehoorzaamheid aan het Torah moesten leven. Oh, ik geloof in Jezus, ik geloof in Jezus, halleluja. Weet u wel? Maar ze konden doorgaan met het overtreden van Gods Torah. Geloof in Yahweh uw God. En je zal bevestigd worden, als je in Hem gelooft en ook doet wat Hij zegt. Geloof in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Weet u wie de hier op aarde voorspoedig zijn? u en ik dat noemt God nou voorspoed ook al hebben we wel een tekort of andere dingen hebben we niet zo'n hele dikke auto maakt helemaal niet uit maar we hebben voorspoed want we leven in vreugde voor het aangezicht van Yahweh hij weet en wij weten als we ons hoofd opheffen naar de hemel en zeggen vader dan buigt hij al, zit hij, kijk, Gabriel ik hoor hem luister goed wat hij te vertellen heeft wat hij te vragen heeft als je dat wil onthouden, dan gaat het om. Als wij maar één keer roepen, vader, dan hoort hij ons. Geloof in Jabeel, je God, en je zal bevestigd worden. Geloof in zijn profeten, en je zal voorspoedig zijn. Want hij spreekt je, die profeten namens God. Ik hoop dat dat de les is voor de komende maand. Vandaar dat we zeggen: God is tof. Een goede maand. Amen. Een goede maand. Prijs de Heer.